6 uur. Dit is Radio 1 met Tim Overdiek. En met straks in het Radio 1-journaal het dankwoord van koning Willem-Alexander. En meer over vertrekkend voorzitter Veenstra van voetbalclub Heerenveen. Eerst het NMS-journaal, Gert Kluk. Het kabinet heeft een lijst opgesteld van onderwerpen... die niet aan de Europese Unie, maar aan de lidstaten moeten worden overgelaten. Volgens het kabinet moet de EU zich bijvoorbeeld niet bemoeien... met het pluralisme in de media... Verder moet er geen verdere harmonisatie in de EU komen van sociale stelsels. Er mogen over Arbo-regels alleen Europese regels zijn op hoofdlijnen. Het kabinet hanteert als uitgangspunt Europees wat moet, nationaal wat kan, zegt premier Rutte. Misschien nog wel belangrijker dan die concrete punten is de beweging. Dat voor het eerst een lid van de Europese Unie zegt, we maken een inventarisatie van punten die niet meer door Europa gedaan zouden moeten worden. Het is echt wat dat betreft een nieuw denken. En ik merk bij de andere lidstaten, van de Zweden, de tot en met Zuid-Europa, grote interesse voor deze exercitie. Oppositiepartij D66, die vaak heeft aangedrongen... op duidelijkheid van het kabinet op dit terrein... vindt de lijst een betekenisloos kattenbelletje. De inlichtingendiensten AIVD en MIVD... maken geen gebruik van het Amerikaanse afluisterprogramma PRISM... of soortgelijke programma's. Wel wisselen de diensten informatie uit met andere landen... En het kan dat die informatie uit andere landen met prism is verzameld. Minister Plasterk benadrukt dat Nederland alleen gegevens uitwisselt... met landen die duidelijke regels hebben... over het verzamelen en bewaren van informatie. Minister Ascher gaat bedrijven verplichten... in het jaarverslag uitleg te geven over de verschillen in beloning. Het kabinet gaat niet zelf in de lonen ingrijpen... maar wil wel meer transparantie... en hoopt dat topmensen dan hun loon matigen... Uit onderzoek van de Volkskant bleek onlangs dat de inkomens van topbestuurders van grote bedrijven vorig jaar met 6% zijn gestegen. Minister Asje daarover. En dat staat in schril contrast uh, tot wat alle andere Nederlanders nu meemaken. En dat is ook de reden dat we zeggen: ja, uh, blijkbaar is er toch meer nodig. Is het nodig dat we bedrijven ook dwingen om tekst en uitleg te geven aan hun eigen mensen over de vraag of het gerechtvaardigd is dat de baas niet 10, niet 20, maar soms 30 keer meer moet verdienen dan de gemiddelde werknemer in het bedrijf? De massale terugroepactie van vlees heeft nauwelijks iets opgeleverd. Ruim 90 procent is vermoedelijk opgegeten, meldt staatssecretaris Dijksma. Het gaat om 50 miljoen kilo rundvlees van groothandel Selten... dat mogelijk is vermengd met paardenvlees. Het vlees werd teruggeroepen omdat de herkomst onduidelijk is. Daardoor kan de voedselveiligheid niet worden gegarandeerd. Het Obama-ministerie verdenkt Selten van valsheid in geschriften en misleiding. Dijksma schrijft in haar brief dat de resultaten van het opsporingsonderzoek... tot op heden de ernstige verdenkingen bevestigen. In India is het dodental als gevolg van de moeson opgelopen tot 556. En de autoriteiten houden rekening met meer slachtoffers. Sinds het begin van het moesonseizoen zijn in het noorden zo'n 100 steden en dorpen geïsoleerd geraakt. Nadat rivieren buiten hun oeverstraden en wegen onbegaanbaar werden. Voor het eerst lopen in het défilé op Veteranendag speurhonden mee. Volgende week zaterdag is de negende editie van Veteranendag. waarop alle Nederlanders die zich hebben ingezet voor vrede een eerbetoon krijgen. De twaalf speurhonden en hun begeleiders zijn allemaal op missie geweest. De honden zijn ingezet voor het opsporen van explosieven en voor bewaking. De berichtendienst WhatsApp heeft inmiddels meer dan 250 miljoen gebruikers. WhatsApp werd vier jaar geleden uitgebracht voor smartphones. De dienst is een door in het oog van veel telecomproviders... die de inkomsten uit sms'en hard zien teruglopen. Vorig jaar daalde het sms-verkeer in Nederland met 27 ten opzichte van 2011. Het weer vanavond wordt op het noordwesten na droog en de minima liggen komende nacht rond 14 graden. Morgen eerst af en toe zon, later vanuit het westen neemt de kans op buien toe. Zondag meer buien, het blijft dan koel, 15 tot maximaal 19 graden. De verkeersinformatie bijna Slaan bij de AWB. De dagelijkse files die lossen al aardig op. De meeste vertraging zien we nog rond Rotterdam en Utrecht en bij Amsterdam op de A1 naar Amersfoort. Op de A12 van Utrecht naar Den Haag is relatief veel vertraging tussen Nieuwebrug en Knaalpunt Gouwen 10 kilometer langzaam rijden. De A16 naar Breda is een ongeluk gebeurd bij Hoek. Er staat nu ook een vrachtwagen stil en die blokkeert de rechte rijstrook. Dan de A27 van Breda naar Utrecht voor Oosterhout-Zuid 4 kilometer na een aandrijding. De rijstroken zijn weer vrij. En de A325 springt eruit van Arnhem naar Nijmegen voor de Waalbrug 4 kilometer. Een comeback van de Belg-Malice op het gras van Rosmalen. Kwam die wel of kwam die niet? U hoort het zo.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 Ga naar kioseradocumentsolutions.nl en ontdek wat Kiosera kan betekenen. Voor uw bedrijf en de wereld van morgen. Kyocera. Opium gaat overal.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 NOS Radio 1 Journal. met Tim Overdik. 7 over 6. goedenavond. Hij was al ingehuldigd. Bij de majesteit, koning Willem-Alexander is ingehuldigd. Men heeft nu ook alle provincies van zijn koninkrijk gezien. De kennismakingstoenee is voorbij. We blikken terug en we kijken vooruit, want dat doet de koning ook. U hoort hem zo. Even naar het gras eerst van Rosmalen, want Marcelle Mesker... ik hoopte op een comeback van de belg Malies, maar... Het zat er niet in hoor. Nee, Malis uh, heeft zijn kruid verschoten eerder in het toernooi. Met name in die eerste ronde natuurlijk. Waarin hij de titelverdediger, de nummer 4 uh, van de wereld David Ferrer versloeg. Prachtige overwinning voor Malis. Vandaag ging het gewoon niet. 32 jaar. Net een stapje te langzaam tegen die Fransman Nicolas uh, Mahu. Twee keer 6-3. Dus wel een afgetekende score. Fransman speelde fris. Hij was gretig. Uh, bijna foutloos. Tot die laatste game. Toen werd het nog een beetje spannend. Want ja, de finale halen is ook voor hem. Hem met 31 jaar toch nog een, een, een mooie zaak in zijn uh, toch al uh, rijke carrière. Dus we krijgen in de finale Stanislas Vavrinka, de nummer 10 van de wereld. Tegen Nicolas Mahu. Hij is de nummer 240, is er een tijd uit geweest. Dus dit is een mooie comeback voor de Fransman. Marcel Mesker, dankjewel. Blije mensen langs de gracht in Den Haag... waar het Koningspaar uh, die laatste meters van hun provincie hebben afgesloten. Ze zijn aangekomen op het Spuitplein en hebben daar een dankwoord uitgesproken. We blikken even terug op uh, die tour langs al die provincies met Menno Meijer. Want jij was er uh, op elke keer bij, hè, geloof ik? Ja, moet je niet omlachen. Ja, ik was er elke, elke keer bij. Ja, nee, dat is waar. Nee, ik was elke keer bij, uh, Tim, vanaf uh, Groningen 28 mei uh, Groningen-Drenthe... tot aan vandaag uh, Zeeland-Zuid-Holland... Uh, de twaalf provincies in zes dagen hebben ze gedaan. Ja, en kun je het ook een geslaagde tournee noemen? Ik denk dat het voor het koningspaar zeker een geslaagde toernooi is. Uh, overal toch redelijk wat publiek langs de kant van de weg. Uh, het zijn natuurlijk gewone werkdagen. Het zijn geen echte zoals we uh, dat iedereen vrij is. En dan moet ik zeggen, dat valt de opkomst me in ieder geval mee. Uh, en ja, ze hebben, de opzet was veel mensen uh, de kans geven hun te zien... en ook zelf veel mensen te ontmoeten. En ik denk dat, dat ze daarin behoorlijk geslaagd zijn. Want we weten dat hij zojuist zijn dankwoord heeft uitgesproken. We laten er even wat van horen. Ik wil graag van dit moment gebruik maken... om mede namens uw koningin Maxima... u allen hier in Den Haag... maar ook in alle provincies... alle twaalf provincies die we in de laatste tijd doorkruist hebben... heel hartelijk te bedanken. Hetgene wat begon op 30 april... dat gevoel van saamhorigheid rond de troonswisseling... hebben wij gemerkt in alle provincies. Vandaag komt een eind aan de Nederlandse tour. In november gaan we door in het Caribisch gebied van het Koninkrijk. En daarna hebben we 200 jaar Koninkrijk weer hier in Den Haag. We gaan het allemaal samen vieren. Wij zijn er klaar voor met u allemaal. Heel hartelijk bedankt voor alle ondersteuning die we van allemaal gekregen hebben in het hele land. Dank u wel. Een enthousiasme van de koning. Uh, ja, ik weet niet of dit om een duiding vraag, Maar kun je even je gedachten laten gaan over nou, deze ja, dankwoorden? Wat je hoort, uh, één woord dat altijd weer uh, terugkomt. En wat je hoort, dat is saamhorigheid. Uh, wat hij in alle provincies heeft gezien. Dat is natuurlijk ook weer niet zo gek. Want wie komen er kijken? Dat zijn de mensen uh, die Oranje een, uh, een warm hart toe dragen. Uh, je kunt dan ook zeggen, er zijn heel veel mensen niet komen kijken. Maar goed, het zal ergens tussenin uh, zitten. Wat je in ieder geval niet hebt gezien, is heel veel uh, demonstranten. In iedere uh, grote stad wel ergens een kartonnenboek. Ik weet niet wat ze met kartonnen borden hebben, maar daar staan de spreuken op. Uh, weg met de democratie, of het uh, monarchie is niet van deze tijd, dat soort borden. Maar dat, dat was een enkeling. Uh, dus mm. ja, wat de koning en koningin gezien hebben, en of dat de realiteit is of niet... dat was inderdaad uh, veel oranje gevoel, veel samenhorigheid. Ja, als we even kijken naar de afgelopen maanden, dus april bijvoorbeeld... Hè, dus voor de troonswisseling, was je nog met het prinselijk paar... toen het prinselijk paar in Brazilië en Brunei. Heb, heb je nu verschil gemerkt tussen het prinselijk en het koninklijk paar? Ja, je ziet wel duidelijk verschil, zeker bij... De koning. Uh, voorheen, uh, bij alle reizen waar bijvoorbeeld ook zijn moeder bij was als koningin... Uh, was hij toch de tweede viool. Uh, en ook als ze zelf op reis waren wist hij natuurlijk altijd dat er iemand in Den Haag mee zat te kijken... namelijk zijn moeder. En eh, wat ik ook veel van collega's hoor die het Koninklijke Huis volgen... wat we eigenlijk allemaal constateren, er is iets van hem afgevallen. Hij eh, profileert zich en laat zich zien als de koning. Hij is vanaf op, eigenlijk al vanaf het moment dat zijn moeder op 28 januari zei... van ik stop ermee. Vanaf dat moment is hij zich eigenlijk gaan, gaan profileren als, als koning. En heeft hij kennelijk een, een last van zich afgegooid... van eh, degene die, iemand die over zijn schouder meekijkt... En dat heb je de afgelopen uh, ja, de hele tour gezien. En dat heb je ook in de buitenlandse bezoekjes al gezien. Ja, Kun je dan ook trends ontdekken in dat nieuwe koningschap? Uh, trends, uh, ik, ik loop al wat langer mee... Uh, in die zin dat ik hem ook inderdaad al langere tijd als prins heb gezien. Uh, hij en Maxima zijn een energiekoppel uh, die uh, uh, snel zijn. Uh, uh, overal korte bezoekjes. En dat zie je nu ook weer terug. De, de, de hele provincie-tour waren allemaal korte bezoekjes. Uh, sommige bezoekjes aan dorpen waren tien minuten. Dat was auto in, een stukje lopen en dan auto weer... Uh, de, de, de, op naar de volgende plaats. Je ziet het in de buitenlandbezoekjes tot dusver zijn allemaal korte kennismakingsbezoekjes. Ja, we hebben die, gezien Luxemburg en ja, Duitsland, drie uurtjes, kort, uh, Duitsland vier uurtjes bij, uh, bij, bij Merkel en bij uh, Klauk, de, de president. Daarna heel snel met een uh, economische delegatie mee. Dat is een trend. Of, dat, uh, of ze dat volhouden en of dat ook ja, de toekomst zal worden, dat is nog even de vraag. Meneer Eemeyer, jij was erbij, je blijft erbij. Een verslag van uh, de provinciebezoeken vanavond natuurlijk ook op televisie, maar ook uitgebreid terug te zien op onze website nos.nl. Dank je wel. De voorzitter van Sportclub Heerenveen is opgestapt. Robert Veenstra wil daarmee ruimte maken om oplossingen te vinden voor de onrust bij de club. Voormalig Heerenveentrainer trainer Fopper de Haan. Goedenavond, meneer De Haan. Goedenavond, hoort u mij? Ja, goedenavond. Ik versta weg. Nou, wij horen in de u inderdaad ook ver weg, maar we gaan het proberen. De voorzitter is ja, opgestapt. Is dat goed nieuws voor de club? Ja. Ik denk het wel, uiteindelijk, er was zoveel weerstand tegen uh, de heer Veenstra dat het uh, de A, denk ik, veel moeilijk voor hem uh, is om, te, om, om vol te houden. Uh, en, ik, en, en, en de weerstand was, naar mijn gevoel, ook niet onterecht. Dus dat hij, uh, hij, is verstandig, het is voor de club goed. Ja, want waar was de weerstand op gebaseerd? Ja, met name over, de, over, de, over, de, over zijn omgang met, uh, met alles wat. Uh, binnen en rondom de club leeft, dus uh, het personeel, de supporters uh, uh, en het communiceren van, uh, van de probleempjes die er waren en proberen die op te vangen en er goed mee om te gaan. Nou, daarin vind ik dat uh, er geen wijs beleid is gevoerd. Nou ja, dat komt natuurlijk dan uh, automatisch bij degene die het beleid uitvoert terecht. En dat is de, de, de voorzitter. Eh, nou ja, zo is het eigenlijk gegaan. Ja, want u haalde vorige week behoorlijk uit hè? naar voorzitter Veenstra. Iemand die gewoon niet ongeschikt was voor de voetballerij. Zoals u werd geciteerd onder meer in het Algemeen Dagblad. Eh, zag je dat dan niet aankomen? Nou, het wa het, eigenlijk is het steeds zo geweest. Want er is natuurlijk al heel lang uh, gedoe... Uh, dat de Raad van Commissarissen en het Stichtingbestuur stonden de vierkant achter, die, en, die, en die zeiden dat er ook steeds. Dus in die zin was het wel, was het wel heel uh, heel hecht, zou je kunnen zeggen. Nou ja, en ik en ik, uh, had ik hem uh, eens ga, dacht ik van nou, dit is niet een type die, die, uh, die, uh, die uh, zomaar uh, wegstapt. Die blijft wel zitten dat laatst. Als het niet meer kan. Maar goed, hij heeft nou toch uh, op een of andere manier eieren voor zijn geld gekozen. Ja, maar wat betekent het voor de Raad van Commissarissen? Die hebben we natuurlijk uiteindelijk toch ook aangenomen. Uh, ja, er loopt een interview op een onderzoek wat, wat volgens mij morgen staat. Nou, en, en het onderzoek uh, wat eruit komt is bindend, dus dat moeten we mooi afwachten. Dat, dat ging niet alleen over de directeur, directie, maar ook over, uh, over de raad van commissarissen, over, over uh, uh, hoe de club wordt aangestuurd op alle niveaus. Nou ja, daar komt een onderzoek naar maar nou ja, is het... en, en, daar kom, en daar komen dingen uit. En dan, en dan vallen er pas echte besluiten, denk ik. Precies, en ik begrijp dat u natuurlijk even wil afwachten... hoe dat uh, onderzoek, uh, wat dat gaat opleveren. Maar kijk het, want ja. u kunt die club van binnen en van buiten natuurlijk. Is het volgens u logisch dat er veel meer mensen op weg zouden moeten gaan... nadat de voorzitter is opgestapt? Nou ja, ze zijn zo aan elkaar verbonden. En ze hebben elkaar zo gesteund, ook in dingen waarvan... Ik niet alleen, maar heel veel mensen vonden van waarom doe je dat nou, waarom doe je dat niet? Een beetje, beetje slimmer, anders. Ja, ja. En dus, dus uiteindelijk zou het best zo. Het beste zou zijn dat, uh, dat, dat er gewoon een schoon schip wordt gemaakt. En dat we met een schone lijn beginnen. En dan uh, is volgens mij deze club binnen no time weer een echt levende. een springlevende club. Dus in dat opzicht eigenlijk niet wachten op dat onderzoek, maar gewoon zo snel mogelijk, deze mensen moeten ook weg. Ja, dat vind ik ja. Ja. U bent opgestapt bij de club, ook vanwege het ongenoegen. Verandert dit iets aan dat besluit? Oh, ik wacht even af wat uit onderzoek komt. En dan, uh, en dan kijken we wel hoe we verder gaan. He, maar ik ben, uh, ik ben ook al uh, redelijk op leeftijd, dus ik moet ook een beetje kalm doen. Oh, meneer de Haan. <laughs> U wilt vast terugkomen? Ja, dat moet ik, ik wacht even af. <laughs> dat uh, leggen we uit als een ja-mit. Moet er moeten wel wat voorwaarden, voorwaarden gesteld worden, lijkt mij. En dan, als ik dan wat, moet, wat kan doen, of moet doen, of, of wil doen, dan, uh, dan is dat prima. En als, het, uh, en als, als ik ja, ernaar kijk en denk van nou, het gaat, de TV, voel ik niks bij, dan doe ik het niet. Maar... Vopper de Haan. In ieder geval een blij mens geloof ik, naar aanleiding van het nieuws dat de voorzitter is opgestapt. Ik dank u hartelijk voor deze snelle toelichting. Even snel de files op een rijtje zetten wij naar staan. Ja, het zijn er nog twintig en die zijn toch wel vrij snel aan het oplossen. Eh, er staan wel een paar files die we niet helemaal verwacht hadden. Onder meer op de A12 van Utrecht naar Den Haag... tussen Nieuwerbrug en Knoopend Gouwen over 10 kilometer langzaam rijden. De A15 van Rotterdam naar Gorkum is een ongeluk gebeurd bij Sliedrecht Oost. Zes kilometer file. Ja, de bol staat al wel aan de kant. Gaat niet zo lang meer duren. A16 van Rotterdam naar Breda. Bij Knoopend Zonzeel, 5 kilometer. Er staat een vrachtwagen stil. De rechterrijstrook is dicht. 17 over 6. U houdt van muziek? Nou, moeten we eens luisteren naar, naar, naar wat u nu gaat horen. Luide elektrische gitaren en snerpende hardrockmuziek. Het is misschien niet wat je verwacht bij een opera. Domme, domme meiden, scherpe, scherpe tongen. hebben te vals, zo zwart als de nacht. Wie is al ze zo graag, zal ze graag, zal ze graag. Wie is al lieve liever Mooi schreeuw, Nick Idenburg, goedenavond. Goedenavond. Ja, het is grappig om te horen. Ja, waarom? Nou ja, ik kan me zo voorstellen dat het is inderdaad het woordje opera en dan in één keer in dit uh, hier inknalt. Dan uh, Ja, dat is uh, toch een verrassend uh, moment. Het gaat om de triller-opera Blauwbaard. En u speelt Blauwbaard in deze opera. Waarom hard rock? Nou, dat is maar een. een het is een element erin. Kijk, it, uh, Blauwbaard is een is een. Ja, ook een verknipte man. Die, die, hij kan positief zijn en hij kan heel poëtisch zijn, maar er zit ook een hele ruige kant aan hem. En ja het is natuurlijk leuk dat dat muzikaal verbeeld kan worden. En Giel Meiding, de componist, heeft dat vind ik op een hele goede manier gedaan. Ja, want er is meer dan hard work. Zeker, het is een uh, ja, combinatie van klassiek, van avant-garde, uh, veel pop en, en rock, inderdaad. Uh, maar het is ook zeg maar, de bezetting die dat uh, toelaat. Uh, er zit een strijkorkest, maar er zit ook gewoon een, uh, een, een popband. En er zijn wel hele leuke crossovers waar je een, een verhaal uh, mooi mee kunt uh, illustreren. Ja, Blauwbaard, een 200 jaar oud sprookje. Vertel nog even voor de luisteraars waar het gaat. Uh, Blauwbaard is een machtige man. Hij uh, heeft veel aanzien. Er zijn veel vrouwen die uh, geïnteresseerd in hem zijn. Hij trouwt elke keer weer. En niemand weet wat er met die bruiden gebeurt. Uh, iedereen is daar op zich nieuwsgierig naar, maar niemand durft het te vragen. Uh, maar wat er gebeurt is, hij geeft elke keer als hij gaat trouwen, geeft hij al zijn sleutels. Maar hij legt het verbod op dat je mag overal behalve in één kamer. Maar dat is natuurlijk meteen de trigger voor alle vrouwen die denken. ja, ik ga dan toch naar die kamer toe. En het gaat zich zeg maar, ook om het vertrouwen. En elke keer wordt het vertrouwen wordt, uh, geschonden. En ja, dat, uh, dat drijft uh, blauwbaar tot wanhoop en daar. Ja, doet die verschrikkelijke daden volgen daaruit. Ja, want ze gaan allemaal dood, die vrouwen. Ze gaan allemaal dood. En ook op een vrij verschrikkelijke manier. Ja. Ja. Hoe, hoe is het dan om een seriemoordenaar te spelen in een opera? Nou, dat, kijk, ik ga natuurlijk als, als speler ga ik niet een seriemoordenaar spelen. Ik probeer. Eh, echt dat is hij toch? Ja, maar ik probeer natuurlijk wel oprecht, uh, ik ben oprecht, tenminste, ja, je moet je voorstellen, dat moet ik natuurlijk ook voor mezelf kunnen verantwoorden. Uh, ik ben wel echt uh, verliefd of, of uh, hou ik van die vrouwen. Alleen het feit dat ze zeg maar toch elke keer weer mijn, uh, mijn vertrouwen uh, beschamen, ja, dat dan sla ik door uh, in, in die rol. En ik kan me dat op een bepaalde manier... Ja, Nogmaals, vanuit die rol kan ik me dat ook nog wel voorstellen. Je geeft je vertrouwen en dat is natuurlijk overdreven reactie om dan iemand te vermoorden. Maar het gaat natuurlijk wel, wel degelijk om liefde en dat je vertrouwen moet hebben in, in de ander. Ja, met veel muziek en dus ook met hard rock. Eh, horen we dat ook terug in de aria en opera? Um, nou, er zijn tal van prachtige aria's die gewoon uh, zeg maar klassiek zijn. En soms zit er een, een, een, klein, uh, ja, een klein muzikaal grapje in, in de vorm van, van pop of rock. Of... Uh, of anderszins. En, uh, en, nou ja, sowieso is het. Uh, het terrein is zo ongelooflijk mooi. Je moet je voorstellen, het is een enorm terrein. Uh, de, het fort zelf is al uh, 100 meter breed. Dus uh, een toneelopening van 100 meter. Nou, waar kom je dat tegen? De stopera met het grootste theater van uh, Europa is 24 meter. En is gewoon vier keer zo groot. En dan nog eens een keertje met een heel groot buitenterrein wat erachter uh, speelt. Het is ja. echt, echt, een, echt een belevenis. Fort Rijnouwen in Bunnik. Ja. Ja, dat past ook wel bij deze opera over Blauwbaard? Nou, zeker. Kijk, het uh, stelt ook voor hè, de, de, de Burg van Blauwbaard. Dat is uh, de officiële titel. Uh, dat fort is echt de, de Burg. Er komen ook uh, van alles gebeurt erin en erop en, en erlangs. En het mooie en nou, ook nog eens een keertje, zo'n mooie toevalligheid... is dat dus bovenop de Burg, en die is, uh, of de, op het fort, die is 10 meter hoog... daar zijn zeven grote deuren. En achter die deuren zitten de zeven eerder vermoorde bruiden... En dat zijn natuurlijk prachtige dingen waar je theatraal van alles mee kunt doen. Ja, het is wat buiten is, het weer goed. Nou, we houden natuurlijk nauwlettend Buienraader in de gaten. Uh, het is vanavond ook de hele avond weer droog. Het is elke, elke avond tot nu toe uh, heerlijk. Dus uh, vanavond gaan we weer première. Dan wens ik u veel plezier en succes, Nick Ildenburg, Blauwpaard. En we luisteren nog een klein stukje. Tonnen, domme, tonnenmeiden, domme scherpe, scherpe tongen. Hebben het geval, zo zwart als de nacht. Hier is als ze zo graag, ze graag, als als ze graag. Als als ze graag. 200 jaar oud dat sprookje en nu een opera, heel modern. Ruim 2500 werknemers in de metaalindustrie hebben vandaag het werk neergelegd... melden vakbonden FNV en CNV. De werknemers willen meer loon en de mogelijkheid van een vierdaagse werkweek. In Zoetermeer werd een protestmars gehouden. dat nou in deze toch al zware tijden actie voeren. Ja, dat moet. Een hele slechte CEO. Ze bieden helemaal niks. Het is gewoon een drama. En dan zeggen de werkgevers, ja, maar er, er is ook weinig geld. Er is geld genoeg. De, de top van de bedrijven, 6% erbij. Dat kan toch niet? Nou, formeel wisten de werkgevers nog niet dat er uh, actie gevoerd wordt vandaag. Maar ik denk dat het nu wel duidelijk is. Een hoop kabaal... Voor het hoofdkantoor van de FME. Je ziet dat de beelden die de werkgevers hebben over de CEO echt van de 19e eeuw is. Uh, zij geloven erin dat als we de CEO nou aan minder regels geven, dat het vanzelf goed komt. En daar geloven wij je absoluut niet in. Dus uh, ik ben ontzettend blij met, uh, met dit hele duidelijke signaal. Echt boven verwachting. We kunnen ze dus niet eens stellen hoeveel mensen er daalonderlijk zijn.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 ook aan het werk kunnen blijven. Nou, dat komt hier allemaal bij elkaar en dat loopt niet goed. Nou ja, en dan is actie uh, een van de antwoorden om toch weer tot elkaar, met elkaar in gesprek te komen. Ineke Desentier van de FME. Wat de bedrijven nu nodig hebben om goed en gezond overeind te blijven... is meer maatwerk. En de bonden willen graag dat uh, er een collectieve afspraak wordt gemaakt... waar ik overigens niet tegen ben. Maar allemaal in het malletje dat alle werkgevers gelijk zijn... en alle werknemers gelijk zijn. En zo ziet het leven niet in elkaar. Voelt u zich een beetje gebruikt? Ik voel me helemaal niet gebruikt. Ik vind dat we in een onderhandelingssituatie zitten... waarin bonden vroegtijdig zijn weggelopen. Ik vind het dus onnodig dat er acties worden gevoerd. Ahold klaagde onlangs ook hè, dat de FNV moet zich profileren. En daar werd Ahold voor gebruikt, was de mening in Zandam. Ja, ik uh, heb eerlijk gezegd wel het gevoel dat al vanaf dag één van de vier onderhandelingsdagen uh, er een animo was uh, voor acties. En ik maak dat op uit het feit dat er onvoldoende serieus op mijn voorstel is ingegaan. Ik vind het echt onbestaanbaar dat je in deze tijd actie voert. Uh, we, we zien een oplopende werkloosheid bij een groot gedeelte van de bedrijven gaat het goed in onze sector... bij een groot gedeelte is het erop of eronder... en dat je dan ook nu nog acties gaat voeren in bedrijven... en ze daarmee nog verder in de problemen brengt... dat vind ik echt onbestaanbaar. Die acties is één ding, maar nu stoppen we ermee aan tafel... en weer in gesprek met elkaar. Een oproep was dat aan de bonden van FME-voorzitter Ineke Desentje... in een reportage van Jeroen Schutheiser. Premier Rutte wil graag dat pensioenfondsen hun deelnemers minder premie laten betalen. Daardoor zouden werknemers tot 1000 euro extra per jaar kunnen overhouden. En als ze dat uitgeven, zou dat goed zijn voor de economie, vindt Rutte. Verslaggever Peter Blok. Achter de schermen wordt de druk flink opgevoerd, al wil premier Rutte dat niet toegeven. Als we dat zouden doen, kan ik dat hier zo niet melden, want dan heeft het geen effect. En daarmee geef ik antwoord, denk ik. Het kabinet wil graag dat de pensioenfondsen ons minder premie laten betalen. Want daarmee komen miljarden vrij die we dan kunnen uitgeven. En dat zou de economie een impuls kunnen geven, zegt premier Rutte. Als je het opbouwpercentage verlaagt... en dus mensen in principe meer overhouden om te besteden... is dat ook op korte termijn goed voor de economie. Op langere termijn leidt het wel natuurlijk tot iets minder belastinginkomsten. Hè, want je hebt dan ook een minder hoog uh, pensioen. Dus de besparing is over tijd ongeveer de helft van wat in het begin is. begin is die ongeveer 3 miljard, die loopt terug naar ongeveer de helft, grofweg. Wat je dan wel wilt, is dat in het begin dat extra, die extra loonruimte ook gebruikt wordt. Kijk, dan is het natuurlijk meteen een discussie aan de co tafels gebruiken we dat voor reparatie van problemen binnen de pensioenen. Ik begrijp best die discussie. Uh, maar het zou zonde zijn als we daarvoor bovenop het Witteveen-kader... Dus bovenop de fiscaal gefacilieerde ruimte uh, dat gaan doen. Want dan komt dat geld niet beschikbaar voor de economie. Rutte hoopt dat de pensioenfondsen die in handen zijn van werkgevers en vakbonden nu snel hun verzet opgeven. Ze willen tot nu toe niet de premies verlagen, maar hun eigen pensioenpotten spekken om toekomstige pensioenen te kunnen betalen. Ik merk eigenlijk bij sociale partners dat men intellectueel en ook praktisch dat accepteert. Uh, maar men hecht zeer aan de contractvrijheid en zegt overheid we horen u. Liever to as. Nou, wij gaan dit heel goed monitoren. We uh, hebben ook eigen rol in, we zijn zelf ook contractpartij. Bij, bij grote CO's. Uh, om ervoor te zorgen dat je dit maximaal bevordert. Rutte heeft geen zin in een oproep aan de pensioenfondsen. Ja, ik, ik ben, ik ben, dat heeft u wel gemerkt in de 2,5 jaar, niet zo van de afdeling oproepen. Eigenlijk wat ik net doe, is een oproep zoals ik hem prettig vind. Gewoon beargumenteerd uitleggen hoe het zit, maar een oproep, dat vind ik altijd zo aanmechtig. En daarmee heeft de premier het laatste woord in dit NOS Radio 1-journaal. Want de tijd zit erop. Ik wens u een prettige vrijdag, een mooi weekend. En Kasper Kooi, welkom. Dankjewel. Avondspits, wat ga je doen vanavond? Nou, nog even geen weekend Vier een half uurtje radio maken. Werken? Eh, ja, werken. Nou ja, iedereen moet een eigen gezondheidsdossier hebben... die hij of zij zelf beheert of aanvult, dat vindt de patiëntenfederatie NPCF. Via een app op de telefoon kan iedereen bij zijn of, uh, bij, uh, bij zijn of haar uh, dossier. En ik denk dat zoiets gevaarlijk is. Dit soort gegevens moet je namelijk veilig opbergen... en niet uh, in je telefoon. En dat niet alleen, want kun je het beheer van zo'n belangrijk dossier... wel overlaten aan de patiënt? Iemand met bijvoorbeeld uh, psychische klachten zou er alles aan doen... om dat uit zijn dossier te krijgen. Dus wat vind jij? Laat het weten. 0800 1121 of uh, Twitter, hashtag WNL, hashtag eens hashtag oneens. Het patiëntendossier in eigen beheer is gevaarlijk. 0800 1121.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 Het kabinet wil criminelen of overlastgevers kunnen weren uit probleemwijken. Gemeenten krijgen de bevoegdheid te voorkomen dat bepaalde groepen een huis krijgen in een bepaalde wijk. Nu kunnen gemeenten alleen inkomenseisen stellen om te voorkomen dat in een wijk te veel mensen met een uitkering wonen. Het kabinet heeft een lijst opgesteld van onderwerpen die niet aan de Europese Unie maar aan de lidstaten moeten worden overgelaten. Zo moet er geen verder harmonisatie komen van sociale stelsels. Er mogen over arbo alleen Europese regels zijn op hoofdlijnen. Premier Rutte zegt dat andere EU-landen geïnteresseerd zijn in de Nederlandse lijst. Vanaf maandag is Nederland weer op het hoogste diplomatieke niveau vertegenwoordigd in Suriname. Die dag begint Ernst Noorman als tijdelijk zaakgelastigde ad interim. Hij was in februari aangesteld en mag zich pas ambassadeur noemen als Suriname instemt met zijn voordracht. En voorzitter Veenstra van heer De Veen is met onmiddellijke ingang opgestapt. Hij wil de mogelijke oplossingen voor de aanhoudende onrust bij de Friese club niet meer in de weg staan. De Raad van Commissarissen neemt voorlopig de taken van Veenstra waar. Supporters, sponsors en medewerkers waren erg ontevreden over zijn beleid. En over voorzitter Veensta werd gezegd dat hij een schrikbewind voerde. En dat zijn de hoofdpunten. Het weer. Gerrit Hiemsta. De meeste regen heeft het land inmiddels verlaten. Het is nog wel bewolkt op een enkele opklaring na. En ja, vanavond houden we bewolking. Ook vannacht is dat zo met een enkele opklaring. Maar ook kan er af en toe nog wat regen vallen. koelt af naar zo'n 13 à 14 graden. Morgen begint de dag met opklaringen, vooral in het oosten van het land, maar vanuit het westen betrekt de lucht snel. Vanuit het westen nadert een zwak front en rond het middaguur begint het in het westen te regenen. In de middag trekt de regen over het land naar het oosten en de tweede helft van de middag klaart het dan in het westen weer wat op. Voor het morgen 16 tot 20 graden. De wind waait morgen uit het zuidwesten is matig, windkracht 3 tot 4. En aan zee en op het IJsselmeer vrij krachtig tot krachtig, windkracht 5 tot 6. En vooral morgenavond in het warme gebied veel wind. Na is het wisselvallig, af en toe zon. Ook geregeld buien. Het blijft aan de koele kant met zo'n 16 of 17 graden. anu ah, nee, verkeersinformatie. De dagelijkse files lossen nu razendsnel op. De meeste vertraging zien we nog wel op de wegen rond Rotterdam de A12, Den Haag richting Utrecht, daar is ook vertraging. Tussen Reewijk en Woerden 5 kilometer. Er ligt daar wat rommel op de weg. Twee rijstroken zijn tijdelijk dicht. Op de A15, van Rotterdam naar Gorkum, was een aanrijding. Bij Sniederrecht Oost staat nu nog file vanaf Alblasserdam 6 kilometer. Maar de rijstroken zijn weer vrij. De A16, van Breda naar Rotterdam. Tussen Ridderkerk en de Van Briedennoordbrug 5 kilometer. Na een ongeluk op de hoofdrijbaan is de linkerrijstrook dicht. Dit is Radio 1, WNL, Avondspits, Kasper Kooi. Patiëntendossier in eigen beheer is gevaarlijk. Dit is WNL, wij blijven gewoon. Dit is Avondspits. Tot 7 uur telt jouw mening. Bel WNL, 0800 1121. De Patiëntenfederatie NPCF wil dat iedereen een persoonlijk gezondheidsdossier krijgt. En dat dossier moet de patiënt in kwestie zelf kunnen inzien en wijzigen. Ze leggen het uit in een filmpje op hun website. Stef bepaalt zelf welke informatie hij aan welke dokter en hulpverlener geeft. Hij kan ook zelf informatie toevoegen die hij belangrijk vindt. Zoals bijvoorbeeld een dagboek van zijn klachten. Ja, en dat doet Stef dan bijvoorbeeld met zijn telefoon. Maar hoe veilig is dat? Want zo'n telefoon zou zomaar gestolen of gekraakt kunnen worden. Ik ben mijn telefoon ook wel eens kwijt. En dan liggen je gegevens gewoon op straat. En bovendien moet je de verantwoordelijkheid van het beheer van zo'n dossier... zo'n belangrijk dossier wel neerleggen bij de patiënt. Wat vind jij? Zou jij net als deze Stef al je gegevens willen delen... of juist helemaal niet? Ik vind het patiëntendossier in eigen beheer is gevaarlijk. Wel jij nou... 0800 1121. Als het jou een zorg is, dan bel je. Maar twitteren kan natuurlijk ook. Hashtag eens, hashtag oneens, hashtag WNL, apenstaatje Casper Kooij. Het kan allemaal. Iemand die het met mij oneens is, is Nanda Beumer. Goedemiddag, een oh, goedavond. Goedenavond. Ja. Ja, ja, we hebben contact. Dag. Hoi. Waarom ben je het en... oneens? Ik ben het oneens met de stelling omdat ik vind dat je als, uh, uh, als uh, cliënt of patiënt uh, zeer wel in staat bent om je eigen gegevens te beheren. In alle gevallen? Uh, zolang je uh, bij kennis bent wel. Ja. Ja. En, en, en geen beperkingen hebt in je, in je bovenkamer... dan ben je zeer wel in staat om de zaken zelf te beheren. Je wil niet zeggen dat, ik, dat je alle verantwoordelijke beslissingen zelf neemt. Dat doe je in overleg met, met deskundige behandelaars. Ja. Maar uh, de eindverantwoording, vind ik, hoort bij jou te liggen. Als ja, eigenlijk, eigen... eigenlijk ben ik best wel nieuwsgierig wat er in zo'n dossier dan allemaal staat, hè? Daar hebben we nu helemaal geen weet van. Ben jij nieuwsgierig? Uh, ik ben daar uh, deels wel nieuwsgierig naar. Uh, want als ik mijn dossier opvraag, dan wordt er vreselijk moeilijk over gedaan. Wat ik een beetje onzinnig vind. Uh, maar... Uh, uh, als daar dingen in komen staan die je voor jezelf niet zo plezierig vindt, stel uh, je hebt uh, uh, uh, problemen in psychisch, van psychische aard en je ja. bent druk bezig met de, met de sollicitatieprocedure, dan wil jij dat die gegevens beschermd blijven uh, in, uh, on, uh, onder jouw uh, toezicht of onder een huisarts. Maar is die huisarts te vertrouwen? Is het een specialist te vertrouwen? Uh, er wordt heel veel druk uitgeoefend, ook door verzekeraars, op, uh, op hele manipulatieve manieren. Manieren. En um, ja, ik heb dan liever het allemaal in eigen beheer. Dankjewel voor je mening. is belangrijk hier bij, bij WNO, je mening. Avondspits met Casper. Oh, hallo, ja, meneer Tijmen de Vries uit Urk. Ja, Timmer de Vries is het. Oh, Timmer de Vries, ja. excuses. Jij bent het wel eens ja. hè, met mij. Ja, ik ben het zeker eens met, met, met jou. Want, uh, want ik vind het, ik vind het uh, te gevaarlijk. Te gevaarlijk. Uh, ja, uh, je noemde het net al wat voorbeelden van... Uh, werkgevers die, die verkeerd willen of ja, noem het allemaal maar op. Uh, ik, had het, uh, ik had het idee, want ja, je kunt er wel, uh, wel uh, het patiëntendossier uh, uh, wegleggen voor, voor een patiënt, maar dan moet je daar ook een oplossing tegenover bieden. En ik denk dat ik die heb. Vertel. Uh, uh, nou, een, uh, een, uh, een grote database, een goed beveiligde database, dat wel. En uh, elke uh, patiëntendossier heeft gewoon een, een uh, pincode. En die pincode, daar kan iemand bij. En ik vind dat dat ooit een geautoriseerde persoon te zijn. En die ja. mevrouw uh, van hiervoor, die, die zei van... ja, uh, wanneer ben huisartsen en specialisten wel te vertrouwen? Nou, als je niemand meer vertrouwen, dan kun je wel stoppen in deze wereld. Dat is te... misschien ook wel zo. Hé, hey, wat zou er in jouw dossier kunnen staan... wat je niet aan de grote klok wil hangen? Nou, uh, dat ik in het verleden bijvoorbeeld... een uh, uh, uh, aandoening aan mijn, aan mijn, aan mijn uh, hersenen gehad heb... waar ik voor behandeld ben, dat ik... Uh, wel weer van hersteld bent, maar dat, dat, dat de kans klein is... of misschien wel aanwezig is dat er weer terug kan komen. Ja. Of dat je bijvoorbeeld een, uh, een tumor gaat hebt waar je aan behandeld bent. Dat zijn ook zaken die uh, regelmatig terugkomen. Ja, als je, en, die, en die wil je niet zomaar, zaken... zomaar delen met andere mensen? Nou, als jij uh, in een, in een uh, sollicitatieprocedure zit... of, of uh, uh, ja, dan, dan is dat toch... Uh, ja, ik vind, dat hoeft, hoeft dat niet iedereen te weten, denk ik. Nee, maar je hebt het nu wel verteld op de radio. Ik heb het wel verteld op de radio. En dank je wel daarvoor. Hele helemaal <laughs> goed, helemaal goed. Ook aan de telefoon, IJzer graag. Goeiedag. Ja, goedenavond. Radio dokter en KNO-arts. Ja. Leg ja, mij nou ik, eens is... uit waarom dit nou een goed idee is. Want ja. uh, jij bent voorstander. Ja, hey. <laughs> er is een discussie over geweest in 2011. Er is ook een, um, uh, er is ook een mogelijkheid om, uh, om in te zien in je eigen dossier. Ten eerste is het een wettelijke bepaling. Hè? Je kunt Dus de mevrouw die zei... ja. Je kunt je eigen dossier niet inzien. Nee, in de WGBO, de wet geneeskundige Behandelingsovereenkomst, staat dat je het recht hebt je eigen ja. dossier in te ja. zien. Ja. Ja. Maar, maar, maar ook nu ook is dat... het voorstel er om ja. dat dossier uh, inzichtelijk te maken, maar dat niet alleen. Ja, je mag, mag het ook uiteraard. zelf wijzigen. Je mag, uh, je, ja. je mag het aanvullen. Nee, buitengewoon link is dat. Je moet uh, je realiseren dat er bepaalde... Uh, ...dingen in dat dossier staan... ...die met elkaar verband kunnen hebben. Die uh, bijvoorbeeld een aandoening... ...waarbij huisarts ook nog een keer schrijft... Uh, ...ik verdenk... Meneer Jansen van die en die aandoening. Uh, maar hij schrijft daar in, in de marge nog even bij. Uh, wat er bijvoorbeeld niet bij past. Of wat hij nog extra onderzoek. Uh, waarvoor hij nog extra onderzoek wil doen. Om die diagnose hard te maken of te ontzenuwen. Ja. Als je daar zelf in gaat uh, knieën, ja, dat, dat vind ik buitengewoon, uh, buitengewoon gevaarlijk. Dat, dat zijn toch uh, gedachtegangen. Van, van of de specialist of de huisarts. Ja, die je bij de huisarts of de specialist moet laten. En je mag daar best. Uh, vragen over stellen. Je mag hem ook inzien, Je mag een kopie ervan vragen, maar daar zelf in gaan schrijven en zelf conclusies uh, gaan, gaan deleten of erbij schrijven is niet verstandig. En is het ook verstandig om het hele dossier op zak te hebben? Wel, waar ik wel eens voor gepleit heb, en dat wat ook wel uh, gebeurt... is dat je bijvoorbeeld van een aantal aandoeningen die je hebt... dat je hebt staan, bijvoorbeeld je laatste scan of je laatste bloedonderzoek... dat je die hebt staan op een creditcard. Ja, en die zijn er inmiddels... Uh, die je mee hebt als je op reis gaat en waar je bepaalde code op hebt. Of een, of een stikje, hè, een, een, een klein, uh, klein stickje wat je in de computer kan doen... Uh, waar, wat je ook in de computer kan doen van bijvoorbeeld het ziekenhuis in Hongkong... waar je ineens terechtkomt... Ja. En, en dan heb je al je gegevens in één keer. Dat vind ik een gewoon verstandig idee. Ja, Mitch is natuurlijk wel goed beveiligd zo'n sticky kan ik me voorstellen. Ja, dan ja. een paar wachtwoorden op bijvoorbeeld de, de naam van je hond. Nou ja, ik noem dat. Ja, ja. Even, even, wat, even wat tweets uh, uh, uh, doornemen, IJzer, luister je mee? Ja, uh, jij ja, hier mee. Gert, uh, Gert Jan Lammers, die zegt, eens, want we doen ook onze eigen bankzaken online... en de medicijnen of behandelingen die door medici worden, worden geüpdate. hij zegt van, het, het kan allemaal wel. Hebben we hebben Mark van Kalsbeek, die zegt, oneens, het zijn je eigen gegevens... en die zou je in eigen beheer moeten hebben, zolang dit verantwoord is. Ja, ja in eigen beheer moeten hebben. Je mag ze ook best inzien. Maar je moet ervoor, je moet ervoor uitkijken om dingen te gaan veranderen... Of... Ja. Uh, uh, eigenhandig te gaan schrijven in die dossiers. Want dat, is, dat kan echt schadelijk voor je zijn. IJzer, dank je wel, hè? Ja, graag gedaan. Uh, je kan inderdaad twitteren. Hashtag WNL, apenstaatje Kasper Kooij, en uh, volg ons op uh, apenstaatje avondspits WNL. We gaan weer naar uh, de bellers, want er kan natuurlijk ook gebeld worden. 0800 1121. Op lijn 1 heb ik de heer Van Rest uit Den Helden. Goeiedag. Goeiedag, meneer. Ik ben de enigste ervaringsdeskundige over mijn eigen lichaam. En ik geef mijn papieren af, niet per telefoon, die ik wens. die Ik vind dat die dat mogen inzien. Dus u wilt gewoon... Kan, kan dat ook via een, een, een, een telefoon, via een app? Nee, niet. Nee? Oh, dat, dat, niet. Dat, dat is door iedereen inz inzienbaar. Ja, precies. Ja. Nu, ik zal maar zeggen, als ik nu... En bovendien, dit is een ouderwetse... Uh, een regeling, hè? De patiënt is weer onmondig. Ja, we hebben u gehoord. Dank u wel. Ik ga naar uh, Jan Edens uit Horen. Goeiedag. Ja, goedenavond. U bent dokter, geloof ik, hè? Nee, ik ben gewoon particulier. Alleen ik probeer soms na te denken. En ik <sus> denk dat ik ben een van de honderden patiënten van mijn huisarts. Ja. Maar ik ben voor mezelf de belangrijkste. Dat is ook zo. Dus ik denk dat ik mijn patiëntendossier moet kunnen inzien... ...dat ik er dingen bij kan zetten. Maar ik denk wel dat mijn huisarts of een specialist... ...daarin kan zetten van... Hey, ...hij is onevenwichtig of hij is drankzuchtig... ...of weet ik wat voor dingen die mijn optreden naar buiten... ...gevaarlijk kunnen maken. Ja. He, als ik een veroordeling heb tegen zijn aanslag... Uh, ...dat ik ex extremist ben of zo... ...nou, dat mag er ook in staan. Ja, maar, maar ik wil wel mijn bloedgroep daarin hebben staan. Eh, liefst in een USB-stick om een net... Ja, wat, wat, wat IJzerwilliga net zei, een USB-stick. Ik, ik heb dus een, een niet-reanimeer-verklaring. Nou, oké, okay, daar zou ik gewoon die andere dingen ook bij willen hebben. Dat ze inderdaad, als ik ergens iets heb... dat ze zien dat ik niet gereanimeerd hoeft te worden. Ja, ja dat, dat, dat, dat kan dan bijgevoegd worden natuurlijk. Hartelijk bedankt voor het bellen. Ik heb mevrouw van der Poel uit Leiden aan de telefoon. Ja, goed. Uh, avond, avond. is het, ja. hè? He? Ja, ja, goede avond. Van Leiden, inderdaad. Ja, hallo. Uh, ja, wat, wat is gevaarlijk? Ik ga het gaat alleen niet over, over gevaarlijk of ongevaarlijk. Maar er kunnen dingen op staan, instaan, waar je het niet mee eens bent. Ik zal als voorbeeld uh, geven. Ik ging verhuizen en ik kreeg van mijn huisarts mijn kaart mee om af te geven aan mijn volgende huisarts. En wat zie ik, het allereerste zinnetje wat op de kaart stond. En het was dus het allereerste contact wat ik met die huisarts had gehad. En er stond op, is labiel. Labiel? Ja, het stond er. En. Nou, ik, zo. En ik denk, well, god, waar komt, die, waar komt die man eraan? aan? Dus ja, want, want, want, want ik hoor onleesbaar. u en u klinkt helemaal niet zo labiel, hoor. Nee, ik nee. heb het onleesbaar gemaakt. Onleesbaar gemaakt? Ja, ik heb gewoon doorgestreven. Go gewoon doorgekrast? Ja, natuurlijk. Ik was het er niet mee eens. O ja. Ja, ja, daar ga je al, hè? Dat, en dat, ja, kan iedereen, en dat, je, dat kan een labiel persoon. Je. En dat kan een labiel persoon kan dat ook doen, natuurlijk. Een, een, een, een, een persoon die niet, die, niet, die niet labiel is, nee, natuurlijk, bedoel ik, ja. Ja, Die precies. Ja, ja dat doen. bedoel ik. Ja, ja. Dus ja, ik weet niet wat, ik, wat we ermee aan moeten, hoor. Nee, dat is duidelijk. Ik heb u gehoord. Hartelijk bedankt voor het bellen. Oké. Okay. 0800 ja. 1121, telefoonnummer van WNL, radio 1. Ino Middelham. Bent u daar? Goedenavond. Goedendag. Uit Oudewater? Ja, correct. Ja. Niet iedereen is in staat een moeilijk dossier bij te houden? Eh. Uh... Nee, dat is, dat is absoluut waar. Uh, de heer uh, de KNO, als je net in de uitzending was, die had ook ten uur kunnen zijn, want die heeft me bijzonder goed het gras voor de voeten uh, weggemaaid. Ja. Uh, het is natuurlijk heel moeilijk. Om, uh, je, je, het is natuurlijk ondenkbaar om een elektronisch patiëntendossier bij te houden en daarover uh, niet in gesprek of in discussie uh, te zijn met, uh, met de patiënt. Daar gaat het over, die kent zijn eigen lichaam het best. En uh, die heeft dus ook gewoon een hele belangrijke rol bij, het, uh, uh, bij de juiste informatievoorziening. Aan de andere kant, wat die mevrouw voor mij me net aangeeft, is uh, dat, het, dat niet iedereen het juiste perspectief heeft op zijn eigen lichaam. Wat als die mevrouw wel labiel is en als, als die een bepaalde aandoening heeft, maar dat niet accepteert of realiseert en dus niet wil vermelden. Maar wat wel uh, heel, belangrijk, heel belangrijke informatie kan zijn, op het moment dat iemand in een keer in de noodsituatie uh, zit ja. en moet acute hulp geboden worden... Dus ik denk dat de kunst hem vooral zit in het feit van, van, van uh, uh, hoe betrek je uh, patiënten er zo goed mogelijk bij. En uh, uh, zorg ervoor dat die informatie op de juiste manier in het dossier komt. Hartelijk en daar dank. En veel meer... Uh, ja. Voor het bellen. Ik ga naar Rinske ja. van der Goor. Uh, goedenavond. Goedenavond. Huisarts. En uh, verbonden ja. aan de Stichting Vrije Huisartsen. En uh, die had dan weer een website. EPD-nee.org. Ja, want uh, dit initiatief van, uh, van, uh, van de Patiëntenfederatie... dat doet natuurlijk wel een beetje denken aan het uh, elektronisch patiëntendossier. Hè? Nou, helemaal. Ja, dat ben ik helemaal met u eens. Ja. Dus u zit hier ook niet op te wachten op dit initiatief? Nee, eerlijk gezegd niet. Ik, ik ben er erg weifelig over. En dat heeft te maken uh, toch eigenlijk met dezelfde argumenten als bij het gewone EPD. Kijk, het is natuurlijk altijd zo dat uh, het, het ondoenlijk is... Uh, dat een patiënt elke keer wanneer er in zijn dossier gekeken wordt... dat daar toestemming voor moet worden gevraagd. Hè, als je dan zo'n EPD zou, uh, zou maken. Ja. Hè, want dat, dat zou betekenen dat elke keer... als hè, dan word je met een blinde darmontsteking binnengereden en elke dokter of verpleegkundige die in het dossier wil kijken die moet toestemming vragen. Dat kan dus niet. Nee, dat is niet werkbaar. Kortom, je krijgt hetzelfde systeem als nu bij het, het EPD wat voor lag. Uh, zal weer opnieuw worden gebruikt. En dat betekent dat potentieel 300.000 mensen... want zoveel zorgverleners uh, zullen toegang krijgen... die kunnen el elk dossier bekijken. En dat betekent dus dat het EPD eigenlijk gewoon al... weer of meer open ligt op die manier. Ja. Um, en het, het, daarbij is het EPD al uitgeprobeerd in de, de Verenigde Staten. En daar is het ook al gehackt. Ja, de enige plek maar... waar het geprobeerd is en daar is het al gehackt. Dus ja... Ja, in, in de voorbereiding van deze uitzending kreeg ik ook ja. heel vaak te horen van... nou dat elektronisch patiëntendossier, dat bestaat toch niet meer, maar dat bestaat nog wel natuurlijk. Ja, dat bestaat uh, nog wel. Het, het is niet uh, vrij toegankelijk, zeg maar. Nee. Uh, uh, wat nu zo is, is dat mensen kunnen het aanzetten of uitzetten, zeg maar. Dus ja. die kunnen bij hun huisarts aangeven of zij willen... Dat uh, hun dossier toegankelijk is. En op dit moment, en dat werkt op lokaal gebied nog. Uh, en daar hebben wij als huisartsen ook op zich aan meegewerkt, is dat bijvoorbeeld op de huisartsenpost wel inzicht is in de patiëntengegevens van jouw stad of jouw dorp. Ja. En, um, en dat is ook iets, hè, dan heb je het over regionale EPD's. Dat is iets waar veel uh, dokters ook niet tegen zijn. Ja. Uh, maar echt een groot EPD, door de overheid beheerd waar echt alle medische dossiers in zitten... waar 300.000 zorgverleners in kunnen kijken. Ja, dat moet je niet willen. En, wel, en wat zou je ervan vinden als, als patiënten zelf ook kunnen, kunnen klooien in, in hun dossier? Ja, ik, ik hoorde net ook al voorgangers uh, op uw uh, programma aangeven. Ik, ik ben daar ook geen, uh, geen voorstander van. Hè, het, is wel zo, het is nu al zo dat... Elke patiënt heeft het recht om inzage in zijn dossier te krijgen. Elke patiënt kan nu al bij de huisarts om een uitdraai van zijn dossier vragen. En uh, dat doen we ook regelmatig voor iemand een stuk dossier of, of het laboratorium uitzagen of net wat relevant is. Dat geven we mee. Of als iemand zegt ja. oh, ik wil eigenlijk wel weten wat er in die brief van de specialist stond, dan draaien we hem uit en dan geven we hem mee. Maar... Um, uh, inderdaad zijn er toch ook een aantal situaties... waarin je kan voorstellen dat het niet gunstig is als de patiënt... Uh, mensen zijn het niet altijd met hun diagnoses eens. En, en uh, hem, maar, wat, wat is het beste voor de patiënt? Ja, ja. En, en, en het beheer natuurlijk, dat is ook zo'n dingetje. Berry den Brinker heb ik ook aan de telefoon. Uh, want, uh, Berry, jij zegt artsen maken ook nog wel eens fouten, Ja, absoluut. Uh, kijk, zo'n diagnose is het resultaat van een aantal waarnemingen... die je doet bij de patiënt. Maar die hoeven niet altijd... Uh, juist te zijn. Dat is de eerste bron van fouten. Ten tweede... Uh, uh, als je, ik noem het voor, maar als voorbeeld als autisme. Autisme wordt ook gezien als een probleem, als een diagnose. Waar, waar het, uh, waarbij dan uh, een bepaald percentage mensen het wel doet en de, iets heeft aan wat, de therapieën die erbij horen. Maar er zijn ook heel veel mensen die daar helemaal niks mee hebben. Die prima kunnen leven. En die, uh, die, uh, die, die er ook tegen zijn dat zij zo gezien worden. Omdat zij gewoon uh, hebben, vinden dat zij passen bij die levensvorm en daar helemaal je ja. moeite mee hebben. Ja. En, dan kan ik nog... en verder, nog een ander probleem is ook... Uh, ik heb al meerdere keren meegemaakt dat bij mij uh, er een uh, verwonding was aan mijn linkerarm. En het was al een, een rechter. Oh. En, en, en ik moest naar, naar een operatie. Nou, het was gewoon verkeerd geregistreerd. En als ik nou de enige was, <laughs> dat gebeurt heel vaak. Ja, maar Renske van der Goor, huisarts, ja. zo'n zo vaat dat... maakt u toch niet, hè? Uh, nou, dat, dat herken ik wel. Natuurlijk worden er fouten gemaakt. En, en ook ik maak fouten, uiteraard. Maar voorkom je zoiets met een EPD? Uh, dat is dan de vraag. Ja. Je moet natuurlijk altijd bij een patiënt checken van... Goh, waar, waar zit het hem in? En overigens wat die meneer zegt over autisme bijvoorbeeld. Natuurlijk... Uh, kunnen mensen prima leven met autisme, maar het kan wel relevant zijn, want dat heeft ook, betekent ook risico's op andere zaken. En wat je ook ziet, is wij zetten ook wel eens dingen als bijvoorbeeld, uh, we hebben afkortingen voor chemie, voor kindermishandeling of voor andere dingen. Dat oh, ja. we, als wij een vraagteken hebben van, goh, gaat hier iets mis in dit gezin? Hè, dan, dan zetten wij daar een soort codes voor in het dossier, om onszelf alert, extra alert te maken bij, dat, bij die situatie of bij die patiënt. Ja, dat gaat allemaal niet meer op het moment dat je dus zegt: van nou, het wordt een dossier wat centraal beheerd wordt. Hartelijk dank um, voor, het, uh, ja. voor, het, uh, voor het bellen uh, naar, naar WNL. Um, even wat, uh, wat tweets nog. Uh, hashtag eens zegt Jos. Na de Facebook en Google affaire zou, geen enkele persoonsgegevens digitaal moeten, uh, zou niemand uh, persoonsgegevens digitaal moeten willen opslaan. Guido de Valk die zegt ook oneens. Een, uh, niet aan je zegt uh, dossier inzien uiteraard. Mogelijkheden tot wijzigen. Nee, dat moet je niet doen. Ik ga naar Lucien op uh, lijn 3. Uithoren? Ben je daar? Ja, ja dat ben ik. Goeie ja. Lekker in de auto hoor ik. Lekker in de auto, ja, uh, nou, Ik ben het oneens met uh, de stelling. Ik denk dat uh, wij inderdaad, zoals veel sprekers ook al hebben gezegd, uh, plussen en midden zeg maar, zijn aan het uh, verhaal. Uh, ik denk wel dat het zo is, is dat de vraag is: wat voor gegevens zou u kunnen wijzigen? Dus denk aan bijvoorbeeld uh, nieuw adres of iets in die geest. Ja. Maar ik denk dat je niet. Maar moet niet aan een aandoening. Aan, nee, medische termen en medische uh, uh, gegevens. daar heb je normaal gesproken je daar geen weet van. Dus ja, ik denk niet dat je daaraan moet gaan zitten, uh, rotzooi. Maar ja, ik denk niet dat het ook verstandig is dat je dat uiteindelijk plaatst in een grote database. Uh, waar eigenlijk, denk ik, een groot gedeelte uh, commerciële belangen achter kunnen zitten. Want jij bent ik bang denk dat de dat zorgverzekeraar meekijkt? Bijvoorbeeld ja. Ik bedoel, uh, ja, kijk, en ik al niet zeggen dat je het uh, moet gaan manipuleren... maar als een zorgverzekerder gaat kijken en die kan daar op basis... dan uh, kan die zijn premies gaan uh, naar, uh, verhogen. Of, uh, en die heeft daar dus inzicht in een heel groot databestand waar, waar we allemaal in zitten. Ik denk dat het niet verstandig is om dat te doen. Hartelijk bedankt voor het bellen. Ik ga naar mevrouw van Koot uit Amsterdam. Ja, hallo. Wat staat er in jouw patiëntendossier? Um, fouten staan Fouten? Daarin. Echt waar? Ja, kijk, uh, ik zal het kort houden. Het gaat bijvoorbeeld over bepaalde medicijnen die je gebruikt. En die zijn dan voor een bepaalde aandoening. Nou heeft uh, een specialist goede resultaten met diezelfde medicijnen voor een andere aandoening. Maar je staat wel geboekstaafd als patiënt leidende aan dat en dat en dat. Oh, en en dat, dat is bij u gebeurd? Dus je gebruikt die zijnen voor een hele andere aandoening. Ja, is, is dit, is dit wat, uh, wat, wat u is overkomen? Ja, zeker. Oh echt? Zeker. Kijk, er zijn medicijnen, ik zal maar met name een toenaam uh, noemen... er zijn medicijnen die zijn voor epilepsie ja. aanvallen. Ja. Maar de specialist heeft ook hele goede resultaten met deze medicijnen... bij een andere aandoening... Maar je staat wel meteen geboekstaafd als, oh, dat is een epilepsiepatiënt. patiënt ja, ja, dat heb je dan natuurlijk. En dan zou u toch wel heel graag dat, uh, dat willen inzien en, en willen wijzigen. Dat, ik, uh, dat, is, ja, dat, uh, dat heb ik gehoord inderdaad. Hartelijk ja, bedankt. En bovendien maken de apothekers ook hele foute overzichten van de, van de medicijnen die je gebruikt. Want dan staat er op die lijst van die en die medicijnen voorgeschreven ja. door die en die arts. Nee, die zijn voorgeschreven door een hele andere arts. Oh. Er worden echt heel veel fouten gemaakt. Rinske, nog even aan de telefoon. Ja. Want over de fouten ja. hebben we het al eens een beetje gehad. Uh, ja. Dan nog de kosten. Juist, ik mis nog één aspect en dat is dat dit systeem absoluut niet... Er is nergens bewezen dat er ook maar ooit één leven gered is met BPD, bijvoorbeeld in Amerika. En ondertussen zijn de kosten van dit systeem natuurlijk gigantisch. Die zijn nu al gigantisch. Ja. En wat dat betreft lijkt het ook een soort depuurlijn van de zorg te worden. Want, want hoeveel in de kosten de... zijn er intussen gemaakt met het elektronisch patiëntendossier? Ja, dat, dat, dat is miljoenen. Ik denk, ik denk tien, tientallen, honderden miljoenen. Zoiets. Hond, ik heb geen idee, want dat is natuurlijk een overheidsuitgave. Maar het zal echt honderden miljoenen zijn. Ja. En het punt is, dat geld. Hè, je, je kan een zorguro ook maar één keer uitgeven. En dan is de vraag: besteed je dat aan zo'n nog nooit uh, bewezen systeem. Waar dus niet van bewezen is dat dat echt zorgdienst op gaat leveren. Of zet je dat in voor zorg. Hartelijk dank, Rinske van der Goor, huisarts in uh, Utrecht, hè? Ja, goed. Ja, ja. Fijn weekend, zeg ik ook tegen ik de luisteraars, want zometeen uh, is hier Brands met boeken. Daarin uh, Stefan Sanders te gast over zijn boek, Iets meer dan een seizoen. Nou, de beste radio hier bij WNL, dat maak je samen met Avondspits. En komende zondag natuurlijk ook op Radio 2 met Hotel Kooi vanaf uh, 4 uur. En zondag ook natuurlijk de laatste aflevering van WNL op zondag. Ja, niet helemaal de laatste, want na de zomer komt dat programma natuurlijk gewoon terug. Daarin Anne-Marie van Gauw en Tjiske Rijding-Kra. Zij is actrice. Volg ons ook op Twitter. Twitter.com slash Fijn weekend. Dan kom je tot twee dingen. Toe Ik heb eigenlijk maar twee dingen.